Kasper Meijer met het NOS-journaal. Volgens het omstreden Oekraïnse Azov-bataljon... hebben Russische militairen in de belegerde stad Mariupol een giftige stof ingezet. Dat meldde Oekraïnse media. De stof zou met een drone vanuit de lucht zijn losgelaten. Oekraïnse militairen zouden onder meer moeite hebben met ademhalen... De Oekraïnse president Zelensky zei in zijn dagelijkse toespraak dat het mogelijk is dat Rusland chemische wapens inzet. En dat die dreiging serieus genomen moet worden. Maar Zelensky zei niet dat zulke wapens al zijn ingezet. En premier Rutte heeft gisteravond opnieuw met de Oekraïnse president Zelensky gebeld. Nederland rust niet totdat elke oorlogsmisdaad is onderzocht en de verantwoordelijken worden vervolgd, zegt Rutte over het gesprek. Hij zegt ook dat het belangrijk is om goede afspraken te maken over waar bewijsmateriaal aan moet voldoen... om te voorkomen dat het niet kan worden gebruikt in rechtszaken. In Rusland is de eerste buitenlander gearresteerd vanwege het verspreiden van zogenoemd nepnieuws over de oorlog in Oekraïne. Een Colombiaanse man wordt vervolgd voor het verspreiden van valse informatie op sociale media, schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal... Rusland nam vorige maand een wet aan die het strafbaar stelt om informatie over de oorlog te verspreiden die Rusland als onjuist ziet. Wie zijn opgeladen elektrische auto laat staan bij een openbare laadpaal ris riskeert daarmee een boete van 95 euro. Dat volgt uit een uitspraak die het gerechtshof afgelopen dag heeft gedaan. Het boog zich over een zaak van een automobilist die in 2020 een boete kreeg... toen hij in Noordwijk zijn opgeladen auto twee uur lang aan een laadpaal had laten staan. Een controleur van de gemeente schreef een boete uit toen hij zag dat de auto al twee uur vol was. En de rechter stelde de gemeente in het gelijk. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of vijf. Komende dag droog met zon en wat wolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden.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 Yeah. Biel en Papi zingen een beetje spaans voor me. Ik zeg dat daarmee mass, Mami, en ga laag voor me. Geloof me kan je laten zingen als rianna En ga ik naar beneden, kan ik spelen als Santana. Want ik weet wat jij denkt, en ook al zeg je niet veel. Je ogen en heupen die spreken genoeg. Ik weet dat je me loos Zonder dat ik iets doe, druk je mij in de hoek. Laila me lento, lento. Rapido, rapido, dame, mas Otra vez, bien lento, lento. Jij weet niet wat's up Ik wil doe tot mañana Geef je ogen van mijn hand in Canada Baby doe tot mañana nee, Mami, die melo, dale, dale, die melo. Ik word gek van al die dingen die je fluistert in mijn oor. Dus ga door tot manjana en maak het héter dan de zon in Havana.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 ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien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 ik nooit gedacht dat ik iemand zo missen zou. Geen idee, echt. nooit gedacht, totdat ik jou, totdat ik jou, dat ik deed. geen idee, dat ik jou ooit gedacht, dat ik niet, dat, dacht dat ik iemand zo missen zou. En ik wil jou niet laten gaan. Son vooruit.